Zeven uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal toeristen dat wereldwijd een vakantie in het buitenland doorbracht... is vorig jaar gestegen met vijf procent. Volgens de VN-Wereldtoerismeorganisatie, UNWTO, overtreft de groei alle verwachtingen. In 2013 pakten 52 miljoen mensen meer hun koffer dan in 2012 en kwam het totaal aantal toeristen met een buitenlandse bestemming op ruim een miljard. Vooral Zuidoost-Azië, Midden- en Oost-Europa en de Middellandse Zeelanden trokken meer toeristen. De UNWTO verwacht voor dit jaar een verdere toename van het internationale toerisme met zo'n 4,5 procent.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 Bij Holland Casino verdwijnen nog eens 150 tot 200 arbeidsplaatsen. Zo'n 5 van het totaal aantal medewerkers. Bij de 14 vestigingen van Holland Casino worden onrendabele speeltafels op onrendabele tijden gesloten. Ook gaan de casino's meer focussen op vaste gasten. Daarmee wordt zo'n 18 miljoen euro bespaard. Holland Casino wil verder de CAO's aanpassen om de loonkosten omlaag te krijgen. Het Centraal Boekhuis levert weer boeken aan winkelketen Polaren. De twee partijen zijn het eens geworden over de leverings- en betalingsvoorwaarden. Vorige week stopte distributeur Centraal Boekhuis met de levering... omdat er een betalingsachterstand zou zijn. Volgens Polaren hebben klanten maar beperkt hinder ondervonden van de leveringsstop. De winkelketen heeft 20 vestigingen in Nederland en 8 in België.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 Je boekenbon is ook in te leveren bij bol.com. Met Vreek Ja, ik vind het allemaal mooi. Tablet, HD-recorder, korting. Kies u maar. Kies ook een voordeel bij Office Basis. Bel gratis 0800 0640. Succes met kiezen. In China is het Shanghai Symphony Orchestra al razend populair. Het oudste orkest van Azië is op 22 januari... eenmalig te zien in het Concertgebouw in Amsterdam. Wilt u een scanner die automatisch brieven en facturen verwerkt?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 Kunststof. Dames en heren, goedenavond. Een fysicus die een groot deel van zijn leven... wijde aan het raadsel van de donkere materie in het universum... ziet zich onverhoeds geconfronteerd met het einde. En daar begint de roman De Laatste Tafel... van onze gast die u kent van legendarische tv-series... als een schitterend ongeluk en van de schoonheid en de troost. Hier is Wim Keijzer... Uw presentator is Jerry Brouwer. Ja, Wim, veel mensen zullen je uh, nog herkennen... juist door dat lapje voor, uh, voor je ogen. Die lamp en dan die man met dat lapje. En de man die vragen stelde. De interviewer. En in zekere zin is dat lapje uh, de basis van dit boek. Draaf ik door? Uh, in welke zin bedoel je? Nou ja, die operatie. Oh, in die... Hey, kun je even wat makkelijker <laughs> beginnen. Jezus. Gelijk nu al Gaan we daarmee beginnen? Oh ja, nee. Uh, ik dacht, we komen allebei dus <laughs> de Schoningen. We beginnen over. De uh, NAM. Onze jongens en meisjes daar, hè? Precies. Het nee. Oh nee, ik begrijp wat je bedoelt. We gaan we het zo ook dat, nog uh, over hebben, hoor? Nee, dat. dat ja. Ik weet niet of het zo is, maar het heeft een rol gespeeld, denkelijk... dat ik op een gegeven moment, maar het is vier keer gebeurd eigenlijk... dat de dood mij is aangezegd. Dat vier hij zijn keer? Hand, ja, dat hij zijn hand al op de deur klink had en zei van... mag ik binnenkomen? Ze zei nou, liever niet, maar... dan stond hij al half binnen en... Uh, Wanneer is was dan de eerste weer keer? Dat was bij malaria tropica, toen kwam ik terug uit Niger. Uh, dat was in mijn eind jaar. Ik heb geen idee van jaartallen altijd in mijn leven. Dat gaat allemaal door. En toen kwam ik terug uit Niger en Schiphol draaide en alles draaide. En men dacht dat ik overspannen was van een reis van drie weken door de Niger-woestijn. Maar dat bleek malaria Tropica. En toen kwam er een arts uit het havenziekenhuis in Rotterdam. Ik weet het nog goed op zaterdagmorgen. En die zei, het is Malaria Tropica. Ik was net even bij, want af en toe was ik weg, weet je wel, dat je helemaal eiland, daar in bed ligt. En die zei: van nou, het is malaria tropica. En ik hoop tot maandagmorgen. En toen later vroeg ik in een van de nonnen. We Daarna nog geen diagoneshuis we werkte nonnen. Ik zei: bedoelde hij? Ja, nou, of het onzeker is dat u het redt. Nou, dat is gelukkig eilde Ik ooit regelmatig de werkelijkheid uit. Maar dat was de eerste keer. Nou, hoe oud was je toen ongeveer? Ja, dat ging niet, Rond de 30. En je was daar voor je werk in Niger. Ja, de radio. Hm. Maar waar jij bedoelt, het was een langere periode waarbij uh, werd gezegd naar onderzoek. Ik kwam voor een oog, wat een beetje naar buiten kwam. Het was onschuldig. En we stonden samen met Tony. Mijn vrouw stond een Tony dag later. Balmans. Tony Baumans. Uh, stonden op de stoep. En daar was meegedeeld uh, Goed, het is een uitgesluiten longkanker. Zowel door de internist als door de radioloog. En nog een half jaar en dan heeft het wel gehad. En wilt u op een gegeven moment hier komen liggen of doet u het thuis... Dus dat was de tweede keer. En dat bleek uiteindelijk na een lange tijd... Uh, al die ziekenhuisverhalen zijn verder niet interessant... Maar bleek dat een totaal verkeerde diagnose... toen werd de diagnose, het is geen kanker. Maar het is waarschijnlijk een, een larf... die een dier in, een soort, in je orbita hebt, in je oogkas... in een kiste, Er zitten larven. Bestaat ook. Tropische larven. Had niks te maken met die malaria Niks, malaria nee, niks ook niet met die kanker. Nee. Dus ik was niet van de kanker, was ik verlost inmiddels. Maar nu was het dus... Een tropische parasiet. En als we gaan opereren en we stoten een kapot, die kiesten, dan is het gebeurd met de koopman ook. Dus dat duurde en duurde, maar dat heeft daar meer dan een jaar geduurd dat je in zo'n situatie zit. En dat, daar spelen ze dan dingen af die voor een deel in dit boek terugkomen. Mm -hmm. He, dat, dat, dat, wat het dat betekent als de, je de wacht wordt aangezegd ja. en hoe je uh, gedrag, hoe je ideeën over uh, wat je meemaakt. Uh, veranderen. Of, of ja, daarna nog twee hartoperaties. Maar die zijn verder niet zo belangrijk. Want het was allemaal een goede controle. En de tweede keer had ik een kans van maar 17% dat ik eraan zou gaan. Dus dat valt reusachtig mee. Ja, allemaal dat is leuk. <laughs> maar, maar Hoe dat, oud ben je nou weer? <laughs> ja, nou, <dat> is 34. <laughs> maar dat. Nee, dat. Dat, dat, dat, dat gewoon die, uh, die ervaringen uh, liggen wel als een vloer een beetje onder. Uh, de, dit boek, als je dat bedoelt, met ja. het ooglapje. Want dat Ik kan een, me voorstellen dat dat enige invloed heeft, heeft gehad... Echt, bij ja. het schrijven van dit boek. Want het gaat over een man die... ja Wat is de kans in zijn geval? De, de kans dat hij het overleeft uh, ongehavend is 5%. En dat hij het redelijk gehavend, maar toch nog kunnen functionerend uh, overleeft... is 13% ongeveer. Ja. Dat is een bestaande casus, hoor. Het is niet verzonnen. Het is uh, met neurochirurgen en iedereen Kort besproken Ja. Hm. En, uh, maar goed, wat, wat, wat zich bij hem verdicht voordoet in eigenlijk twee admalen. Uh, daarvoor kun je zeggen dat een aantal van die dingen, een heleboel dingen niet, want het is niet autobiografisch in die zin. Maar uh, hoe je reageert als de dood wordt aangezegd, als je zegt van oké, okay, uh, hier ben ik, goedemiddag. En uh, u heeft nog uh, twee admalen of u heeft nog uh, drie maanden of u heeft nog... Wat er dan met je gebeurt, ja, dat is voor een deel natuurlijk terug te voeren op eigen ervaringen. Nou ja, ik heb en, dus wel te maken met een ervaringsdeskundige in deze. Ja, en, de, de, de, en dan dus, tot vier keer toe. Ja. Ja, je moet je werk voor zo'n boek een beetje goed doen. <lacht> je <lacht> dacht, kom nog maar eens ja, een keer. Ja, nee, st Sterker nog, ja, ik ga niet al te persoonlijk worden, maar dat was wel nee. gemakkelijk. Ik was bezig met de, correctie, de laatste correctie voor dit boek uh, in Frankrijk... Nou, een deel van het jaar, een groot deel van het jaar verblijf op dit moment. En uh, op dat moment kreeg ik hartritmestoornissen, nou, lang verhaal kort te maken, aan de hartbewaking. In Frankrijk, vijf mm -hmm. dagen. Uitkijkend op een blakerende industriestad Alles, lag ik daar aan de monitor. Terwijl ik de laatste fase van dit boek was. En dat nee, was... En dat viel weet, samen. Je weet dat het de, belangrijke de, de, de, de deel van de boek speelt zich af eigenlijk in één kamertje. Ja. En die parkeerplaats komt mij behoorlijk bekend voor. Ja, daar was ook een parkeerplaats. Nou, die was al geschreven. En ik lag plotseling in dat kamertje in precies dezelfde omstandigheden... als de hoofdpersoon. Je Met had de toekomst het al beschreven. Eindje. Ja, dus het was voor de laatste controle. Nou ja, dat is, dat is de research voor het boek, zou ik maar zeggen. Was ik maar nooit geboren, dan kon ik nu niet doodgaan. Ja. Is een van de vele gedachten uh, die de hoofdpersoon uh, heeft. Hoe, hoe ontstaat zo'n zinnetje? Ik weet niet eens of hij van mezelf is. Maar uh, oh, hij zou ook van iemand anders kunnen zijn. Ja, dat zeggen. kan zomaar. Ik bedoel, er is zoveel over geschreven en gedaan. Maar ik ga me ervan uit dat hij van mezelf is. Dan, uh, hoe dat ontstaat, dat weet ik niet. Hm. Dat, dat, uh, dat is hetzelfde als vragen van... wat doen die mensen in dat boek? Dat, weet je ook dat, niet? Nee, het is letterlijk zo dat... dat uh, ik zit aan te schrijven in Frankrijk... in een klein kamertje met mijn gezicht aan een om de verbeelding aan de macht te krijgen, want dat is wat je doet. Je, je bent met niks anders bezig dan met leugens, mm -hmm. zo'n zo, zo, zo fictie. Deze man is 150 verhalen tegelijk in de lucht hou, hang, houden en hopen dat de onderweg niet van alles uitvalt en afvalt en kapot valt. En dan zit je daar en dan uh, is het net of er iemand op. Dat is niet overdreven. Iemand op de deur klopt en die komt binnen en die zit plotseling in het boek. En zo ja, zo graag, magisch is het. Is, nou, het is niet magisch. Nou, dat vind ik behoorlijk magisch. Nee, maar het is Voor wel Groninger zeker. Nee, maar je weet dat in het boek wordt een groot verschil gemaakt... tussen de ik-figuur, mm -hmm. dus wat je zelf bent, de vrije wil, die bestaat. Jij beslist, jij je beslist mm -hmm. over je eigen leven. En je hersens, die in feite Heel andere de dingen. regie voeren. Mm -hmm. En die hersens, die, ik heb het vaker gemaakt op het schrijvende boek... die beslissen op een goed moment dat dan iemand moet binnenkomen... die gaat zitten op pagina 283, om vervolgens niet meer weg te gaan. Een van die, van die uh, figuren is deze Chava, die, die, het kleine kind zal maar zeggen... Hè, wat plotseling... Dat was ze op een avond. Ik denk, wat doet ze hier? Letterlijk, wat doet ze hier? En dat vroeg die hoofdpersoon zich dus plotseling ook af. Want je bent op dat met die hoofdpersoon. Dus het is, is niet magisch. Het is iets wat wel verklaard kan worden. Zoals veel verklaard kan worden. Je moet heel erg oppassen om dingen magisch te noemen. Hmm. Uh, mijn, dingen zijn ook mysterie, niet mysterieus. Mysteries zijn nog niet opgeloste vragen, verder. Maar goed, iemand die op de deur klopt en plotseling in jouw boek Nou ja, bankuit... als beeld. hè? Ja, dus ja dat van, begrijp ik. Oh. Ja. En dan, dan is dit ook vanzelfsprekend is aanwezig voor de rest van de boek. Dat... Het verklaart waarschijnlijk wel waarom ik het voor een deels een hallucinerende ervaring heb uh, ervaren. Zeg ik dat goed? Het lezen van dit boek. In welke zin dan? Nou ja, het is, het is een soort trip waar je in verzeild raakt. Want je zit in het hoofd van die man en het is één lange monoloog. En die man weet, denkt, weet vrijwel zeker dat dit het einde van zijn leven is. Er is nog een kleine kans. Mm -hmm. En je zit maar in het hoofd van die man en je kan er echt niet uit. Heb je het zo ervaren? Zo heb ik het ervaren. Laten, meer. Laten we het even over Groningen hebben. Want het uh, is helemaal mis daar. Uh, het brandpunt van, uh, nou net niet van de wereld, hadden ze gehoopt. Hè, dat uh, de protesten zoveel zouden losmaken dat het wereldnieuw zou worden. Dat hebben ze volgens mij niet gehaald. Ook voor jou een belangrijke stad. Sterker nog, uh, um, de bakermat van jouw journalistieke carrière ligt in Groningen. Ja. En dan hebben we het over de strookkartonacties onder leiding van Vreem Meis. Ja. Toen ben je in, ontdekt in Hilversum. Ja, door maar, de, Hilversum. maar daarvoor was ik wereldberoemd als uh, hoofdredacteur. Ben ik zelfs geweest van het Haar en de Weekblad. Het Haar en de Weekblad? En met Bart Tammeling. De luisteraar zegt dat weinig, behalve de oude Groningers. Allemaal welkom daar. Sterkte ook daar. Maar die zegt dat veel, Bart Tammeling. Daar hebben we samen met z'n tweeën een persbureau gehad. En daar waren dan ook hoofdredacteur van de Groninger gezinsbode. Precies. Dus weet met wie je praat. En dat zijn belangrijke uh, organen in het noorden nee, die, van het land. In die tijd waren ze waren belangrijke organen. Belangrijk, ja. ja. Maar goed, de, en toen bij de Fara was het, geloof ik, ontdekte ze Wim Keizer. Ja, dat was door Vreemijs. Met Want? een NAGRA, zo'n oude bandrecorder, op pad uh, in, in de veenkoloniën. Waar Vreemijs, uh, de oude communist, de strookartonstakingen uh, uh, organiseerde, en leidde. En dus dat verslaan. En in dingen van de dag werd het opgemerkt dat dat wat netjes gebeurde. En toen is het leven veranderd in de zin dat ik mijn Hilversum ben gehaald. Ja, en dat veranderde alles, toch? Nou, je verandert jezelf niet. Maar wel de loop van je carrière wel weer. Maar die, die was al tamelijk meanderend. Van mislukte studies tot cabaret en chansonnier. En... Chansonier en... Uh, pu publiciteitsmedewerker op een reclamebureau. Uh, mee. Wat de oude Groningers ook iets zal zeggen. Oude Groningers, goedenavond. Net zo wel als ik. Boerma, Zeg je dat wat? Ook nog. Okay, een nou, beetje. Dat soort mensen. En dan Daar uiteindelijk een heel in veel bekomen en dan denken van... Oeh, dan krijg je ook een leaseauto. Ja, dat was wat. Dat een was Een leaseauto. Wat. <laughs> um. Reacties worden op prijs gesteld. Niet alleen van de oude Groningers, maar ook alle andere luisteraars. Laat van u horen via radiokunstof.nl of via Twitter, hashtag Radiokunstof. De iPhone speelt trouwens ook een rol in. Uh, je twittert niet, hè, Wim? De uh, iPhone speelt wel een rol ook uh, in je boek. En dan gaat het vooral over het, het verlies van de privacy. Uh, de hoofdpersoon is nieuwsgierig naar de wereld van glas, zoals die hem uh, omschrijft, waar alles bekend is over iedereen. Uh, en hij is heel benieuwd hoe die wereld eruit zal gaan zien. En dan hebben we het vooral over Google Class. Geldt dat voor jou ook? Ja, dat geldt voor mij ook. Dat, uh, ik, ik ben altijd verbaasd dat, dat mensen niet zien... hoe ver we al zijn in een samenleving... waarbij de, de derde industriele revolutie... Al achter de rug is. We gaan een heel andere soort samenleving in. wat betreft de manier van werken. hoe werk verricht wordt. hoe producten tot stand komen enzovoort. Maar wat betreft privacy. zijn we eigenlijk al het station gepasseerd dat die nog bestaat. Wij hebben ooit nog geprotesteerd tegen de PIN-pas. Wanneer ja? was dat ook alweer? Ja, dat was echt. dat was bij spreken. toen de NAM ook nog in Groningen dacht dat er niets zou gaan gebeuren. En uh, nu zit je in een samenleving die zo gedicteerd wordt. door een totaal gebrek aan privacy op alle fronten. Het is niet alleen de NSE... en dat soort grotere zaken. Nee, ook in het klein. Alles van jou wordt op dit moment al gevolgd... bij alles. Dus ik weet niet hoe je er medisch bij staat... maar ik ben ervan overtuigd dat het op meer fronten zit... dan alleen maar bij jouw huisarts of je specialist. Hetzelfde geldt voor je geldt hetzelfde geld. Hetzelfde geldt voor wat je aantikt op uh, de computer. Letterlijk, wat je aantikt op het toetsenbord. Alles wordt op dit moment opgeslagen. Dus maar het zal onze uitgaan. kinderen en kleinkinderen echt niet deren. Nou, dat is dus waar ik nou ontzettend mm -hmm. benieuwd naar ben. Hij citeert op een gegeven moment Dostoevsky. Je zegt van een mens is een wezen dat overal aanwendt. Uh, dat geloof ik ten diepste ook. En dat zich wat, uh, aanpast. En zich aanpast dus, hè, ook mm -hmm. evolutionair, maar ook op korte termijn aanpast. Wat gebeurt er met die generatie van. Uh, ik heb nu kleinkind twee kleinkinderen en één is er of drie kleinkinderen. Hoeveel heb ik er nou? <lacht> ik heb er drie in de vierde blik komst. naar <lacht> <lacht> Het zijn er drie, jongen. <lacht> ja, het zijn er drie, want dan kun je eens opkomsten. <lacht> en die, die behoren tot een generatie die, punt één, uh, gemiddeld van 90 tot 100 jaar wordt. Daar moet je eens even goed over nadenken. Als jij je man tegenkomt betekent? die je bent 20, 22... dan zeg je tegen die koos of Jan... Of, ja, we gaan nog wel 80 jaar door. Dat geeft een hele andere manier... waarop je naar relaties en naar dingen in de samenleving kijkt. Dus dat, dat, dat, dat, maar het totaal gebrek... Het was een toen je voor 40 jaar koos. Ja, dat ja. is veel, veel overzichtelijker. Ja. Want 30, 40 jaar is vol te houden... en daarna wordt het toch uh, houdbaarheidsdatum enzovoort. Ja. Maar wat het betekent als mensen geen privacy meer hebben... totaal niet... Wat, wat voor soort mensen gaat dan ontstaan? En daar ben ik ontzettend benieuwd naar. Wat, ik denk zeker dat ze zich gaan aanpassen. Dat ze gaan wennen. Maar op welke manier? Wat, voor ons is dat redelijk ondenkbaar. Dat alles maar op straat ligt in principe. Alles wat je doet. En ook als je de straat Is dat ook opgaat. een reden waarom jij er niet aan doet? De, uh, Twitter? Nee, nee, niet zozeer. Maar dat is meer de reden dat het me niet interesseert. Om van iedereen te horen hoe ze gedoucht hebben vanmorgen. En dat ze vanavond uh, naar nou, een bal de bureau nog een paar andere zijn. Ja, maar toch. Bedoel, hm. om in, in, hoeveel zit het? 140 tekens. Kon te doen van je en Facebook. 140 is... tekst al sowieso ingewikkeld zijn in jouw geval. In mijn geval is dat ondenkbaar. Ondenkbaar. Een nee, fragment nee, maar dit... uit jouw boek waarin je het hebt over uh, die wereld van glas. Doorzichtige mensen van glas die geen geheimen meer hebben. Stel je het maar niet voor, het lukt je toch niet. Maar het gaat gebeuren. Zonder geheime leven is erger dan zonder armen of benen. Geen privacy meer hebben is erger dan blind zijn. Je staat er niet bij stil, maar ik mis dit allemaal nu al. Sinister of bizar, ik wil dit nog meemaken. Want ondanks alles is die man wel enorm levenslustig. Hè? Ja. Hij wil eigenlijk maar door en door. Ja. En dat, dat, uh, <kliek> dat is natuurlijk een van de thema's in het boek. Dat uh, als je je voorstelt, als je het over de dood zou hebben, dan hoef je het niet over te hebben, maar dat, wat het betekent om eeuwig te leven, of laten we zeggen 400 jaar te worden. Dat, dan zijn jij en ik er volgens mij vrij snel achter dat we na 120, 130, 140, zelfs als we gezond blijven, dat het misschien toch wel een opgave wordt om zo lang door te gaan. Daar is hij nog niet aan toe. Hij weet dat. Hij weet dat onsterfelijkheid de werkelijke gruwel... de werkelijke straf is van, die je mensen kunt aandoen. Daarom is een hemel ook ondenkbaar. Zonder dat je iemand anders van jou maakt als je er komt. Stel je voor dat jij onsterfelijk bent. Als jij, als jelly Brouwer. Dat jij jezelf blijft tot in de eeuwigheid. Dat is geen, geen beloning... Waar de mensen dan naar uitkijken. Dat is de ergste straf ja, die je denken kunt. Maar hij is daar nog. Hij, hij begrijpt dat soort processen. Hij begrijpt ook... De, de. Eigenlijk is het boek voor een deel ook een lofzang op de dood. In de zin dat ook evolutionair... Gelukkig en, zijn we sterfelijk. Gelukkig zijn we sterfelijk. En hij beschrijft ook op allerlei punten in dat boek... waarom het zo ontzettend belangrijk is dat die dood bestaat. Zonder die dood was geen verandering. Was... En hij is 59. Laten we even voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Want anders zitten we al gelijk helemaal midden in het boek. Uh, Wim Keizer is uh, vandaag de gast in, in Kunststof. En uh, uh, nou ja, de man van uh, de monumentale televisieseries. Icoon van de VPRO. Uh, schitterend ja, ongeluk, dood, nauwgezet en wanhopig. Okay. Ja, ja precies, ik okay, dood. Je wilde die oeuvreprijs ook niet, hè? De Nipkopf schuif. Ja, dat was toen nog geen oeuvreprijs. Nee, was dat geen oeuvreprijs? Nee, nee, nee, nee. het was ja, toch goed. jong en veelbelovend. Van de schoonheid en de troost, uh, dat God, geldt nu eigenlijk als jouw afscheid. en Dat was de laatste serie die je hebt gemaakt. Gemaakt. Dat was in 2000. Ja, met Willem Wilmik, Rudy van Danzig en Maarten Tonder oh, heb gedaan. ik daarna nog gemaakt. Ja. De dag voordat Pim Fortuyn werd doodgeschoten, werd het uitgezonden. Maar oh, ja. dit terzijde. Dit Nou, nu ben je in de eerste plaats schrijver. Laten we het zo maar even noemen. De laatste roman. De laatste tafel. Dat is je nieuwe roman. En het is alweer tien jaar geleden dat je vorige boek verscheen. De Waarnemer. Uh, nu zijn er een paar gelijkenissen tussen uh, beide boeken. Ze zijn allebei uh, heel dik. Uh, de boeken dan. Uh, de hoofdpersoon is in beide gevallen een man van rond de 60. Uh, het gaat om een monoloog met vertrouwde thema's als het verlangen, uh, de dood, de, uh, de angst, verlatenheid. Thema's van Wim Keizer eigenlijk. Ja, en de definitie van wat we dan werkelijkheid noemen. Ja belangrijk thema. Daar begint het eigenlijk ook ja. mee. En dan werkelijkheid met allemaal spatietjes ja. tussen de verschillende letters. Nou, Zoals ik net al zei, het boek laat zich lezen als een, als een trip. Ik heb dagen achtereen in het hoofd van, van een man verkeerd... die geopereerd moet worden. Hij heeft een goedaardig gezwel in zijn hoofd. Een aneurysma. Een aneurysma ja. in de hersenstam. Um, en de, maar de kans dat hij die operatie overleeft is uh, gering. Dus... Um, Laten we met die man beginnen. Hij is een wetenschapper, een kernfysicus. Wil jij nou, hem deeltjes, verder deeltjes, naderen deeltjes een deeltjesfysicus? Ja. Waarmee je het jezelf niet makkelijk hebt gemaakt, nee. trouwens. Maar dat doe jij nee. ook liever niet. Dat je het jezelf makkelijk maakt. Nou, ik heb mezelf al af en toe vervloekt hoor. Dat ik het ja. deeltjesfysica is een van de moeilijkste takken van sport. Er zijn heel weinig mensen die nog de ontwikkelingen die daar gaande zijn, überhaupt in de fysica nog volgen. Laat staan zo'n totale amateur afkomstig van de Groninger gezinsbode als ik. Nee, maar dat meen ik serieus. Ja. Dat, dat is dat is. Ik heb mezelf af en toe vervloekt en denk: ik heb het godszijn. Waarom deze te controleren. dan? Nou, omdat het fascinerend is. Het is fascinerend om. Kijk, jij en ik zitten te praten. Wij, jij en ik hebben vreugde en verdriet. Jij en ik kijken naar het universum met een blik van: wat is daar gaande en hoe zijn we daarin geworpen? Ja. Mm -hmm. Daar ligt, daaronder ligt de onderliggende vraag: waar is het dan eigenlijk van gemaakt? En in die deeltjesfysica betreed je een wereld. Hè? Niet onze wereld, ik kan jou aanraken, ik kan op deze tafel slaan... en ik kan dat licht aan en uit doen. Maar je betreedt een wereld waar zich verschijnselen voordoen... die wij logisch gezien niet echt goed begrijpen nog. Uh, waar we in een fase zitten waar we nu op elf dimensies zitten... die zich voordoen, misschien zelfs 26... waar we het hebben over snaren die zo ontiegelijk klein zijn. Daar heb je geen voorstelling van. Waar alles dan zou voortkomen, wat, waar alles op gebaseerd is... Dat is fascinerend om te weten. En hoe heb je die kennis tot je genomen? Want ik kom uh, niet heel ver als ik ook maar een artikel lees over deze materie. Nou nee, Ik heb natuurlijk een aantal mensen ontmoet uh, in, uh, eerder. Uh, die daarmee bezig waren. En in de Schoonheid en Troost zaten een aantal. Leon Lederman, grote groot fysicus. En anderen die daar, Edward Witten. Dit zijn gewoon de mensen op dat uh, gebied. En door die ontmoetingen ben ik verder gefascineerd geraakt. Ook door het feit dat ik echt niet maar overpieker om te zeggen... dat ik zelfs maar in de verste verte echt begrijp waar ze mee bezig zijn. Maar Een beginnend deeltje fysicus in Nederland begrijpt het ook niet. Er is een ontzettende hoeveelheid over elkaar buitenlandse ontwikkelingen. Ook in de fysica in het algemeen. Die je eigenlijk nauwelijks mee bij te benen zijn. En dan besluit je in het hoofd van deze man te gaan zitten. Ja, omdat ik, uh, dat een manier was om zelf dingen wijzer te worden. En het uh, past ook bij zijn manier van doen verder in het boek. De opvatting Namelijk? die hij heeft... In, hij is iemand die bij de werkelijkheid hoort, maar tegelijkertijd ook niet. Hij, hij heeft een soort universum voor zichzelf geschapen... dat hij nou met jou kan zitten en hij om kan gaan met zijn vrienden... of weinige vrienden, sommige collega's, weinige collega's... en zijn dames, zal ik maar zeggen, die, twee, drie dames die belangrijk zijn geweest in het leven... maar tegelijkertijd glipt hij regelmatig weg naar uh, de Magelaanse Wolk... In het mini-mini-mini-versum mini van, van, van de, de, de planklengte, 10 tot de min 36 meter. Mm -hmm. In een wereld die je nooit zult kunnen betreden, in een wereld waar je nooit zult kunnen komen. En de juist de kloot, dat contrast vond plek, je interessant. En dat is fascinerend. Mm. En, uh, omdat dat, als je je daarin verdiept, uh, nogmaals echt als amateur, ik heb geen enkele potentie op dat vlak. Maar het is fascinerend. Je, je, het is alsof je, jij zegt dat als je mijn boek leest... dat je als het ware in het hoofd zit en dat het een soort mantra wordt. Hè? Of mm -hmm. het woord mantra niet gebruikt, maar bij wijze van spreken. Dat heb ik dus bij met name de fysica en de deeltjesfysica. fysica. Mm. Kijk, in mijn jeugd praten we over met uh, mijn goede vriend Wim Kort. Ik weet niet of hij nog leeft, überhaupt. We hebben heel lang niet meer gezien. Nou, Zo'n grote of... vriend is het dan ook niet. Nou ja, ja maar toen was het Maar goed, goede... je weet ook niet hoeveel kleinkinderen je hebt. Dus... Ja, wel weet ik. Met, met, dan praat je over parallelle werelden. Mm -hmm. En, en er komt achter, later komt Star Trek en, en al die science fiction enzovoort. En allemaal gelul, denk je. En allemaal gelul. Tot dit moment. De fysica bevindt zich op een moment waar allerlei dingen... waarvan we vroeger dachten gelul tot de reële mogelijkheden beginnen te, te raken. En dat is fascinerend. Omdat daar, uh, godzijdank, heb ik zeer betrouwbare... en zeer vriendelijke mensen bereid gevonden om het te controleren. Ja, je hebt niets... het laten lezen door ja, ja. een nou ja, astrofysicus niet... of wat... wat uh... Ja, bijvoorbeeld. Hm. Zodat er geen fouten in die zin staan. Kijk, de speculaties zijn voor mijn rekening... maar de basis, denk ik, dat wel in orde is. Maar het is fascinerend. Bij OVT was geloof ik nog afgelopen zondag... dat een, een Dante deskundige Inverno van Dan Brown had gelezen. En daar helemaal niks van klopte. En waaruit bleek dat Dan Brown toch te veel alleen maar op Google had gelet. Maar jij bent dus wel iets verder gegaan. Begrijpen, begrijpen. Ja, ik denk dat bij mij heel weinig van Google is gekomen. Dat het hmm. komt van eerdere ontmoetingen en van uh, boeken en dat soort zaken. Dus dat, uh, nee... Hm. Maar goed, ik, ik hou me aanbevolen voor kritiek. Het zal wel weer komen, ik ben dat gewend. Dus, uh... Ja, want hoe kijk je daarnaar uit? Ik herinner me nog van de waarnemer. Is heel goed ontvangen in, uh, in België. Die blurbs ja. zijn ook uh, vermeld in, uh, op de omslag van, van dit boek. In Nederland niet, hè? Nee, nee ik bereid me op het ergste voor. Ja, ik heb echt? me ingegraven en... Uh, zij is, die lachen, maar niet echt natuurlijk. Bedoel... Nou ja, op een gegeven moment begin je er bijna aan gewend te raken. Het is uh, heel vreemd dat de, de waarnemer bijvoorbeeld... Uh, uh, in België is het ook grotelijks gekocht. Uh, ja, of het zijn minder vooroordelen of het zijn slimmere mensen. Ik weet niet wat het is, maar... Nou, wat denk je? <laughs> nee, nee, nee. Wat in is het Nederland, vermoeden? In Nederland heb ik altijd uh, gewoon negatieve kritieken. Ik kan het nooit goed doen. En het is niet alleen maar zo'n zo zo lichtgewicht. Als schrijver gemaakt. bedoel je dan? Ja. ja, maar dat was bij die televisieseries ook vaak hoor. Dan werden ze massaal bekeken. Nou, tenminste voor die oh, ik tijd. Ik een icoon, wat was je toch? Ja, maar dat is later gekomen. Ja? Ja, ja, ja, ja vergis je niet. Terwijl je die programma's maakte, vonden, oh, nee, nee, nee, vonden de critici. Oh, op wetenschapsjournalisten over een schitterend ongeluk. Nou, u komt beter gelijk uh, gat graven en daar snikkend in vallen. Om Rutger Kropland geloof ik te citeren. <laughs> het was vreselijk wat er allemaal uh, loskwam. En dat wil niet zeggen dat ze op zichzelf niet uh, gelijk kunnen hebben. Alleen wat mij de vorige keer zo uh, tegen de borst stuitte... was dat de kwaliteit van de kritiek zo, zo laag was. Kijk, als iemand je afmaakt en zegt op terechte gronden... dan ga je in je hoek zitten en denk van uh, ik kan ik incasseer... en volgende keer beter en mm -hmm. je herkent. Maar als het gaat op basis van echt non-argumenten... waarvan ook niemand weet waarom dat gebeurt... of dat mensen ook het gevoel hebben van... Heb je die mensen ooit ontmoet en heb je hen iets aangedaan... terwijl ik ze nooit heb ontmoet? Ja, dat is vreemd. Het heeft dus jou er niet al. van weerhouden om opnieuw een vuistdikke roman te schrijven... in de vorm van een monoloog... Um, waar ook niet de kritiek op uh, geënt was, denk ik, hè? Uh, Nee, in de tijd. nee ik, weet, ik weet eigenlijk niet goed waar die wel op geënt was. Hmm. Want uh, dan gaan we die kritieken van toen erbij halen... en de ene naar de ander was onbegrijpelijk. Ook voor mensen die het boek maar toch niet begrepen waar die critici nou in godsnaam mee kwamen... en waar die rancune zat. Wat was een belangrijke drijfveer voor je om dit boek te gaan schrijven? Herinner je dat nog? Twee jaar geleden begon je? Nee, een drijfveer is er niet direct geweest. Het enige wat ik wel weet, dat ik was al door bezig... al een paar jaar nadat ik met die televisie was gestopt... en me eigenlijk meer had teruggetrokken... voor een groot deel met Tony in Frankrijk... in de hoeven die we daar hebben... Uh, dat ik al door bezig bleef met uh, dingen die me op dat moment interesseerden... of wetenschappelijk of anderszins, uh, lezen, doen enzovoort. En al de aantekeningen maakte van dingen waar ik blijk, blijkbaar in geïnteresseerd was. Blijkbaar, en, ook zo'n woord. Blijkbaar, dat is ja. een van de woorden van het boek. Er ja. wordt ook volgens mij het motto, net ja. op. En, uh, en ik weet nog heel goed dat op... Het is ook weer niks magisch, maar dat is blijkbaar weer die hersens... die hebben overleg overlegd met elkaar, mm -hmm. zonder dat ik het weet. Ik bedoel, je stelt die hersens een vraag dan moet je maar afwachten... wanneer komt het antwoord? Misschien morgen? Misschien over twee jaar? Nou, dit geval was het laat. Dus die vraag was wel gesteld van waarom ben ik dit aan het doen? Ja. En op een gegeven moment ben ik gaan zitten achter de typemachine... of wat we dan tegenwoordig computer of laptop noemen... Ja, uh, nou ja, die schrijven. Die <lacht> klinken wel echt als een bejaarde. <lacht> Gewoon een computer of een laptop. Een laptop, ja. Een notebook. En uh, <lacht> daar zijn we achter gezeten. En uh, dat, die eerste zin van het boek, die is dus ongeveer vijf pagina's. Uh, die stond er binnen 2,5 à 3 uur. En daar is ook nauwelijks iets aan veranderd. En uh, ik weet niet of je de eerste zin herinnert. Maar in feite zit het hele boek daar als het ware in. Mm -hmm. Dus plotseling was het er. Dus het enige wat er toen nog was, was het uitwerken van alle aantekeningen, vragen en toestanden die er in de loop van de tijd waren opgeworpen. En het feit dat jij het net een mantra noemde, wat ik het ook zou kunnen noemen, is ook omdat er ontzettend veel herhaling in zit. Ja. Hè? En het begin van het boek komt op het einde ook weer terug, bijna letterlijk. Ja, maar op een andere manier. Maar goed, als we het dan even hebben over uh, de drijfveer. Je stelde je die vraag daarna wel. Van wat is het waarom ik dit wil doen? Of wat is het waarom ik uh, uh, deze roman met deze onderwerpen willen schrijven? Komt daar dan een antwoord op? Nou, niet, niet echt in de zin van een antwoord zoals je het graag zou horen. Want het antwoord is versnipperd. En dat is nu weet je wat. Ja, dan twee dingen of drie dingen, zegt van iemand. Begint... Ik moet je even onderbreken, want deze is verkeersinformatie. Oh. ABB verkeersinformatie Er staat één file na een ongeluk op de Ring van Amsterdam. Op de AT Noord richting Zaanstad staat voor Nieuwedam twee kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. NTR Speciaal voor iedereen. Wim Kaiser is de gast. En ik spreek met hem over uh, zijn nieuwe roman, De Laatste Tafel. Uh, over een man, een monoloog. Over een man die uh, twee dagen later geopereerd zal worden. Aan een uh, unarisme aan de hersenstam. En die operatie nou, die overleeft hij waarschijnlijk niet. Die kans is heel klein. Uh, ik, ik vroeg je net, uh, van wat was een belangrijke drijfveer voor je om dit boek te schrijven? Misschien moet ik het anders stellen. Voor de man, de man heeft trouwens geen naam, want die zit immers in zijn hoofd. Uh, functioneert dat schrijven als een manier om de paniek te bezweren. Ja. Ja. Wat voor functie heeft dat schrijven voor jou gehad? Als dat het niet. om dit boek gaat. Dat niet, maar... Uh, het, wat, wat mij wel opviel, ha-ha-critici opgelet. Nu komt er een opmerking die ze ongetwijfeld gaan gebruiken. Hoewel misschien niet meer nu ik het zeg. Uh, toen ik het boek afhad... Uh -huh. Uh, echt het gevoel van, oké, okay, na overleg met de uitgever Plim van Albada en nog correcties is ingevoerd... en inkortingen en ga maar door. Op een gegeven moment is het af. Toen lag het daar naast de computer. Uh, toen dacht ik, het is goed zo. Dus uh, het, het hoeft voor mij niet meer te worden uitgegeven. En dat, dat hebben we andere dingen wel eens een beetje... ervaren, maar nooit zo sterk als nu. En... en uh, zo'n gevoel van, oké, okay, je mag het uitgeven, dat is prima... maar het hoeft niet meer, want ik heb het geschreven... en blijkbaar was het voor mij nodig als een soort... ik denk toch een soort afronding van uh, een groot aantal vragen... waarmee je in de afgelopen 30, 40 jaar hebt gezeten... en die we voor een deel beantwoorden... via al die televisieprogramma's en die radioprogramma's. En via die twee andere boeken. En dit derde boek is eigenlijk of ja, het vierde boek... maar is een soort afronding blijkbaar waarvan je denkt van... oké, okay, nou, ik weet ook al hoe het op dat vlak zit. Ik weet hoe ik moet aankijken, althans op dit moment... tegen wat we dan de werkelijkheid noemen... waar we in verzeild zijn geraakt. En uh, dank u wel. Dus ja. ik heb het boek vriendelijk ja, dit is, bedankt. Dit dat is eigenlijk het. ook wel het enige goede antwoord... als ik zo vrij mag zijn. Want ik, ik realiseerde me ook van... dit boek is eigenlijk één groot cadeau uh, aan jou zelf. Want... Alles komt hierin samen in dit boek. Ja. Al die wetenschappers, uh, uh, grote schrijvers die je hebt gesproken, de gedachten die je met hen hebt gedeeld, uh, de informatie die je van ze hebt gekregen, ze komen allemaal samen in ja. dit boek. Ja. Nou niet allemaal, want een aantal zit al in de waarnemer, een aantal uh -huh. zit al in onfatsoenlijke herinneringen. Uh, maar een, een aantal van die thema's komt samen en toen ik het af had, had ik ook het gevoel van: oké, okay, uh, dit is het. Ik weet niet hoe lang ik nog heb wat betreft leven. Maar voorlopig is dit wat ik te zeggen heb. Na de waarneming ben ik onmiddellijk weer gaan schrijven. En dan zit ik weer met vingeroefeningen. Je kunt het niet laten. Nu wel. Ik heb nu het gevoel van, het zal misschien wel weer komen. Dat weet ik niet. Maar ik heb nu het gevoel van... dames en heren, luister. van de Groninger Gezinsbode... tot hier ben ik gekomen. Dit zijn de vragen die ik ongeveer had. Hier ben ik gekomen in het beantwoorden van die vragen... En uh, het is niet veel. Het, het laat nog de meeste vragen worden niet beantwoord... of versplinteren weer in nieuwe vragen. Maar dit is dan wat, je, wat ik te geven heb. En dus vooropgesteld dat... ben jij toch een man... die uh, zichzelf en de anderen vooral vragen stelt. Hè? Ja. Misschien moet je even een, een fragment voorlezen. Had ik je van tevoren gevraagd. Ja. Um, waarin de hoofdpersoon uh, beschrijft... Nou ja, eigenlijk het moment waarop die toor krijgt dat er iets uh, verkeerds in zijn hoofd zit. Uh, nou nee, dit is het moment waarop, tenminste als je dat bedoelt, op pagina 258. Ja, dat bedoel ik wel. Dat is dat hij uh, uh, uh, eerder, zo voordat hij weet dat hij er aan gaat, waarschijnlijk, dat hij gewoon de, de trappen van het bordes van het faculteitsgebouw afloopt en oh ja. plotseling overvallen wordt door ja. paniek en niet begrijpt waar dat vandaan komt. Ja, dat is Want dat het is iemand die zijn hele leven vragen heeft gesteld. En niks anders dan vragen. Het is een man die, die, die antwoorden echt levensgevaarlijk vindt. Dus hij leeft van vragen. Antwoorden houdt hij zijn student ook voor. Als je een antwoord gevonden hebt, heb je niet goed gezocht. Dan ben je geestelijk lui. Citaat antwoorden wil ik niet voor. Ja, nou dat is, hè, dat is een van de citaten die in het boek staan. Uh, dus, dus, maar hij beschrijft dan dat de, de grote vraagsteller zelf dus door vragen bezocht werd te worden. De uh, aanval begon toen ik op een door de dag het faculteitsgebouw uithandelde. Ik was nergens op bedacht. Onverhoeds raakte ik in paniek. Het voelde alsof die voortdurende neiging tot vragen stellen... waarmee ik me zo karakteristiek onderscheid... ha, plotseling geen eigenschap meer was, maar een ziekte. Alles stond op losse schroeven. Van de ene minuut op de andere. Ik denk zelfs dat de paniek toesloeg van de ene seconde op de andere... op de zevende tree van het bordes van het faculteitsgebouw. Ik schreef je geloof ik al... Het was alsof je plotseling je benen niet meer kunt gebruiken... terwijl je er nooit bij had stilgestaan... dat benen het wel eens kunnen opgeven... of dat je plotseling niet meer kunt ademhalen... en dan pas beseft dat ademhalen helemaal niet vanzelfsprekend is. De vragen keerden zich tegen me, blijkbaar. Want van alle kanten kwamen ze aangestormd. Ik zag mezelf op dat moment alleen als een lul... die door zijn vrouwen werd verlaten. Een idioot die alles ter discussie stelde... om nergens verantwoordelijk voor te hoeven zijn. Was dat de kern dan van mijn paniek? Het was veel meer... Ik heb vannacht met u gewandeld in de dove lanen van de slaap. Die regel van Achterberg was er. Vraag me niet waarom. Van niets begreep ik waarom het me plotseling overviel. Alles overviel me. Alles tegelijk. Je bent ook ontzettende romanticus, hè? bedacht ik toen ik het boek las. Ja. Ongelooflijk. Nee. Jij niet? Ja, ik ook. Ja, daarom vind Wat ik het heb waarschijnlijk... je nou aan de werkelijkheid zoals die is? Je moet hem <laughs> toch vervraaien om er een beetje iets van te maken... en ermee om te kunnen gaan. hè? Ja. Dat is de enige taak die wij hebben in dit leven, wou je zeggen? Nou, het is een karaktertrek. Ja, het is een karaktertrek voor mij. Ja. Als mensen zeggen: je bent romanticus, waarom niet? Ik bedoel. Uh, maar deze man is niet echt een romanticus, vind ik hoor. In die zin dat hij. Uh, maar ik, nu zelf ben ik het wel, ja. Hm. Het, uh, als je genoegen neemt met de werkelijkheid, is dat soms heel aangenaam. En die kan soms geheel geruststellen en niet teleurstellen. Maar over het algemeen moet je er toch wel aan, wat aan doen om. Uh, dat zou ik houden. Het is ook een uh, boek over uh, een vriendschap. Hè? Een hele intense vriendschap. Een echte mannenvriendschap. Want de monoloog bestaat eigenlijk uit een brief aan die vriend. Woonachtig in uh, Boedapest. Andras geheten. Um, wat is er uh, kenmerkend voor een mannenvriendschap naar jouw idee? Ja, dat weet ik niet. Nou, dat uh, zal je nu toch wel weten. Nou, nee, want zelf heb ik zo'n mannenvriendschap. Niet, in die zin dat... Uh... Ik weet dat Peter Estrehaas, iemand die ik goed kende vroeger... weinig contact met mij me de laatste tijd, dat wil ik weer herstellen. Dat, dat kwam in de buurt. Uh, dat was in de buurt van zoals hij dan uh, die, die, die, die vriendschap met die Andras ervaart. Het was niet een voorbeeld voor mij, hoor, bij het schrijven. Maar dat was een soort... Uh... Dingen die je niet ter discussie hoeft te stellen, omdat ze niet ter discussie zijn. Een soort van zelfsprekendheid in wat je aan de orde stelt. Een soort van. praten over dingen zonder dat dat verder hoeft te worden uitgelegd, omdat iemand het onmiddellijk wel begrijpt. En, uh, het, is, het is moeilijk uit te leggen. Je kunt beter vragen wat het verschil tussen mannen en vrouwen? Nou, dat zegt hij in het boek. Uh, het verschil tussen mannen en vrouwen is groter dan het verschil tussen mensen en chimpansees. Ferme uitspraak. Ja, nou maar goed. Dat, uh... Kun jij onderschrijven, begrijp ik? Nee, maar ik denk wel dat er een groot verschil is in, in, in uh, aanleg, ontwikkeling, uh, ruimtelijke bedrading in de hersenen. De neurale bedrading. Het is ook wel mannen, ik, Ja, het is ja. ook aangetoond. Ja. Er wordt steeds meer aangetoond. Nog even terug naar die mannenvriendschap, want dan intrigeert me wel als je zegt van ik heb zelf zo'n vriendschap eigenlijk niet. Zou je die willen hebben? Zo'n vriendschap als die hierin beschrijft. Nee, want ik ben, ik ben tamelijk... Uh, uh, gelijkmatig. Omdat ik, ik heb mijn relatie. En ik heb mijn kinderen. En ik heb daarom wat kennissen. En ik leef een totaal ander leven dan vroeger in Frankrijk. Waar toch ja, dat soort dingen een minder grote rol spelen. Andere dingen zijn mijn leven gaan invullen. Zal ik maar zeggen. Dat is ook de reden waarom dat, dat, die vriendschap met Peter Esther Haasie, eigenlijk een beetje verloren is Het is toch geraakt. een Hongaar? Ja, een ja. Hongaarse schrijver. Ja. Verloren is geraakt omdat ik op een andere manier... in het leven ben gaan staan. Dus ik heb een klein... Cirkeltje van mensen die mij zeer dierbaar zijn en waarmee ik me omring en zij dulden mij in hun aanwezigheid aanwe in hun omgeving. Uh, en voor de rest is het leven na, ik zou zeg maar zeggen, televisiecarrière, zeker, maar daarvoor was het al aan het gebeuren. Veranderd in de zin dat ik het buitengewoon prettig vind om daar in Frankrijk zonder veel mensen en uh, zonder veel vriendschappen, of wat dan ook te bivakeren. Hm. Maar goed, het was dus al geen vriendschap van iemand die bij je om de hoek woonde. Nee. Uh, en dat zou gewoon voortgezet kunnen worden op het moment ja. dat je... En dat is dus niet gebeurd. Wat ging er dan mis? Dus niks, is hij, is hij trouwens niet ook een wiskundige van oorsprong? Hij was ja, van de oorsprong, maar dat heeft hij heel kort gedaan. Vier jaar heeft Want hij gewoon deze Andras was gezegd. van de oorsprong een cosmoloog en wordt dichter. Ja, dan zeg maar zo. Ja, deze Andras, ja. Ja, ja. ja, uit het boek. Ja. Nee, maar dat, dat heeft er totaal niet als voorbeeld hm. uh, gediend. Nee, nee. Met Peter Esthuis heeft het helemaal niks te maken... moet je het over mannenvriendschap ja, heeft. Ja. Is dat eigenlijk de enige mannenvriendschap die jij... Ja, waar ik dan aan denk. En ik denk hm. van, oké, okay, dat komt dan in de buurt. Zo arm en arm door boedeperslentigen, weet je wel. Dat werk, of hier in Amsterdam. Maar dat... dat nee, ik kan daar grote woorden aan wijden, maar de echte mannenvriendschap heb ik in die zin niet gehad. Hm. En ook geen behoefte aan of zo. Dat, anders dan, dan vind je ze wel. Maar... Uh, want als je het dan hebt over kenmerken van mannen, vriendschappen... je zegt al, die heb ik eigenlijk nooit gehad... wat kenmerkte dan wel uh, die vriendschap met, met hem daar in, in Budapest? Dat je, bedoel, waarom noem je hem wel? Uh, en al die andere mannen die in nou, jouw leven op jouw pad zijn gekomen, niet? Uh, ja, dat wat ik zeg, uh, je zeg, vanzelfsprekendheid. Ik ben ervan overtuigd, als ik hem nu ik zal aan het boek sturen... Uh, hij kan er geen letter van nee, lezen, dus daardoor kan hij de illusie houden. in tegenstelling tot de Nederlandse <lacht> recensenten, dat ik een groot schrijver ben. <lacht> maar. Ik uh, heb wel heel veel voorschot, hoor. <lacht> ja, oké, okay. Nou, daar komt ook heel veel terug, let maar op. Hmm. Maar uh, dat, dat contact zal. Ik ben ervan overtuigd, als dus ik weer naar ja, Boedapest zou gaan. in het voorjaar of zo, noem maar wel. En ik kom daar aan uh, op het vliegveld. dan staat hij weer te wachten. en dan schuiven wij de armen in elkaar. en lopen door Boedapest, lopen er buiten, de zon in. en dan gaan we eigenlijk door waar we de vorige keer gebleven waren. En dat is, als ik me goed herinner, en dat praat ik over 12, 13 jaar geleden... over, over de, een, een zin van Hegel net zo mooi kan zijn als een paas van de voetballer Fiali. Dat, zijn broer is toch ook een voetballer? Ja, zijn broer is er, ja. In het team heeft hij gevoetbald. Ja, fijn. Nou, dat, dat, dat ook werk. al een aanbeveling. Dat werkt. Ja. Misschien dat dat je vraag beantwoordt. Dat je dan het is, je wandelt naar buiten, de zon schijnt, het vliegt Je al. hebt hem jaren niet gezien. Ja, niet gezien. En jij zei toen... Ja, maar volgens mij zit het toch anders... Nou, dat is het. Ja. Ja. En tussen vrouwen is dat toch anders? Ja, maar er is natuurlijk ook geen, geen andere spanning. Uh, mannen, ja, ik weet dus vrouwen vrouw en vrouwen... is ook weer een onderwerp waar ik natuurlijk veel minder van weet. Vrouwenvriendschappen. Heb jij vrouwenvriendschappen? Ja. Die ja, echt anders wezenlijk anders zijn dan mannenvriendschappen. Dat geloof ik wel, ja. Ik geloof dat er wel een verschil is. Want, uh, uh, dat brengt mij op het volgende... Uh, hij zegt namelijk op een gegeven moment ook: misschien zijn alleen de vrouwen in mijn leven bepalend geweest voor wie ik geworden ben. Ja, ja dat is, hij, hij is wat dat betreft, uh, hij heeft die ene vriendschap met die Andras, Maar verder ze, he, komen er bijna geen mannen voor in het boek. En hij is deels door de omstandigheden uh, geconfronteerd met een aantal vrouwen die, die uh, de, de Emma uit het boek, de eerste vrouw die hem gevormd heeft in zijn studententijd. En, uh, de, de vrouw die hem uh, totaal heeft verbijsterd. door haar vlucht naar Haifa, de tweede vrouw die hij had. Um, die, die hebben hem geconfronteerd aan. met het mysterie van het verschil tussen mannen en vrouwen. En het is iemand die vragen blijft stellen. dus hij blijft ook daar, op dat vlak. blijft hij zich voortdurend vragen stellen. Maar hebben hem ook meegenomen. op een soort rare tocht. Die, die, die voor hem uiteindelijk. Hij vraagt zichzelf of hij het nog kan begrijpen. ook in deze laatste fase. van. van uh, die, die Emma die hem heeft ingewijd in, in de seks, de tederheid... de, de, de, de grofheid, maar ook de, de, de, de liefde. Ja? Uh, een periode van een paar maanden. En dan de, de, de andere vrouw die op een goed moment uh, hem inwijdt in, in de liefde... waarbij hij denkt, van ik heb het echt gevonden. En die plotseling gedrag gaat vertonen wat hij absoluut niet begrijpt... waarbij de oorlogplossing om de hoek komt. Hij heeft daar geen grip op, hij is Goy. Hij heeft niet in die oorlog een herinnering. Hij heeft geen familie die daarin heeft... Uh, slachtoffers heeft uh, die, die, die oorlog heeft afgeleverd. Zij wel. En plotseling komt hij dus, wordt hij geconfronteerd... niet alleen met het raadsel van uh, het verschil tussen twee geslachten... maar ook het raadsel van hoe het toeval in je leven... door de ontmoetingen die je hebt, een rol gaat spelen. En in, en je leven in zijn geval dus de vrouwen uh, zijn leven hebben bepaald... of de ontmoetingen ja. met die vrouw. K zou jij dat over kunnen zeggen over uh, wat of wie jouw leven heeft bepaald? nu, op dit moment? Nee, want dat, dat, ah, dat, dat is dus de privacy waar we het net over hadden. <laughs> nee. nee maar dat, Wat is dit nou opeens? Nee, nee, nee. Maar je hebt een privéleven, je hebt een privéleven. En dat privéleven is privé. Ik bedoel, dat, dat, Zijn het niet gewoon de ouders die bepalen wie je bent? Nou, dat, dat, daarom aarzel ik bij je vraag. Omdat dat niet zozeer te maken heeft met ontmoetingen... tussen mannen en vrouwen en relaties en huwelijken en kinderen... Maar meer met de vraag die in het boek heel wezenlijk is. Mm -hmm. uh, word je geworpen en ben je, wie, ben je wie je bent vanaf eigenlijk nou het ja, derde, vierde, vijfde, zesde jaar? Of is er nog veel ruimte om iets als een vrije wil te etaleren? Ja. En nou ja, je hebt het gelezen. Hij heeft daar zich daar lang tegen verzet: tegen het idee van, uh, dat er geen vrije wil was, eigenlijk tot het laatst toe. Maar leg toch het loodje in, in dat opzicht. Dus, dus met andere woorden, al die ontmoetingen die later hebben plaatsgevonden... En wat denk jij zelf dan? Ik denk dat, uh, dat een heel groot deel van ons uh, uh, bepaald is vanaf... Dat is gevoel hoor, dat is geen wetenschappelijk bewijs. Maar ik denk 12, 13, 14... En dan hebben we het meeste wel gehad. En dan, dan is het uh, afhankelijk een beetje van de omstandigheden waarin je in hebt gezeten. Dat, dat bepaalt later mm -hmm. ook nog behoorlijk wat. Maar dan is het karakter wel gevormd. En wat we dan vervolgens doen is uh, gekriebel in de marge. Ik weet niet, ben je wel eens naar een reunie geweest van jouw lagere school? Mm -hmm. Of nee, van middelbare niet. school? Ja, middelbare school wel. Ja, ja? En, en heb je ze dan na 30, 40 jaar nog eens een keer of niet? Ja. Oké, okay. dan kom je de zaal binnen, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En dan zie je in de verte zie je iemand staan. En je ziet daar alleen het achterhoofd van. En je ziet een klein knikje, verder niks. En, je weet... en ze heeft ook ander haar dan 40 jaar geleden, zal ik maar zeggen. En jij weet, het is Corrie van ja. de Korreweg. Dus toch je ouders, hè? Ja, Die bepalend zijn. Ja, het genetische verhaal, wat ja. een belangrijke rol speelt. Het is niet alleen maar genetisch, maar dat beeld... Uh, dat, dat zegt voor mij heel veel over wat voor... Uh, ik, denk dat, ik, heb, ik moet er niet aan denken aan reunies van middelbare scholen. Daar ga je ook niet naartoe. Nee. Nee, het, het lijkt me ontzettend deprimerend... om uh, dus de mensen tegen te komen van toen... die geen spat zijn veranderd... en dus te weten dat ze hetzelfde van mij denken. Want je wilt toch... Want je wilt hebben, wel veranderd zijn. Ja, natuurlijk. Natuurlijk ben ik veranderd. Ik bedoel, dat, dat, dat wil je geloven. Stel je voor dat er niks verandert. Dat je vast zit dat je de gevangene bent. Wat hij zich afvraait. Ben je nu de gevangene? Ben ik nu de gevangene van mezelf? Van 16, 17. En ben ik dat geweest? Besta ik nu op dit moment eigenlijk alleen maar... Uit dat karakter wat ik had. En die maar heeft gewoonten... het ook niet iets heel geruststellends? Nou, dat is wat hij dus zegt. Hè? Ja. Ik ben een vat vol eigenaardigheden die gevormd zijn tot mijn 12e, 13e, 14e. Vervolgens zijn er allerlei gewoonten Maar dat is voor gekomen. jou dus bepaald niet geruststellend, begrijp ik. Nou ja, in de zin dat die gewoonten bijvoorbeeld, waar het boek voor een deel ook over gaat. Die rare gewoonten waar we aan vastzitten. Uh, wel heel geruststellend die kunnen zijn. Die ook als een mandga blijft. Uh... Ja. Maar de, daar wil hij niet aan vastzitten, maar hij komt tot de ontdekking dat hij er steeds meer aan vast blijft zitten. Dat hij allerlei dingen. Hij staat bij een focus Maar, maar ik wil toch college. even weten, Wim, want je bent zeer openhartig. Waarom is dat dan toch uh, te privé? Wat er tot je twaalfde. Uh, waaruit Wim Keizer bestaat, waarom die is, wie die is. Oh ja, nee, ja omdat dat, uh, wie... als je praat over mij, dan praat je over iets anders dan over het boek, zal ik maar zeggen. Die, die relatie tussen biografie ja, maar en autobiografie, we maakt wel de hele dat, tijd duidelijk onderscheid. Ja. Tussen de hoofdpersoon uit het boek en, en Wim Keizer die hier tegenover me zit. Ja, maar ik vind het zo moeilijk. Kijk, als jij mij vraagt wie was ik toen ik 12, 13, 14 was. En uh, met een opa uit Delftzeil. Van vaderskant, Delfzeil. En een de moeder die opgegroeid was in de Schilderswijk in Den Haag. Nou, dat zijn echt twee uitersten kan ja. ik je melden. En uh, ik was graag bij mijn opa en de zeil... hoewel de middagen daar ook zo langzaam voorbij gingen. Dat wil je niet weten. En ik was ontzettend graag in de Schilterswijk bij mijn uh, grootouders daar. Maar dat was een crimineel, alcoholistisch mishandelingsmilieu voor een deel. En tegelijkertijd ongelooflijk saamhorig. Maar uh, als ik daarover ga vertellen... Een vat vol verhalen. Ja, maar dan krijg je allemaal verhalen die nog helemaal niet vertellen wie ik dan wel geworden ben. Maar die een beetje circumstantial evidence zijn... van dat kon, zou er wel eens bij kunnen horen. En als je mij vraagt van wie ben je toen geweest... en waaruit het is voortgekomen... en waarin ben je veranderd... het is zo diffuus allemaal. En toch ben je, ben je vrijstellig in van, als ik jou vraag... wie of wat is bepalend geweest voor hoe jouw leven is verlopen... dat dat allemaal heeft plaatsgevonden voor je twaalfde. Nee, daarna ook wel, maar, maar hele essentiële karaktereigenschappen mm -hmm. en hoe je later gaat reageren op dingen... Dat, dat is volgens mij dan voor een deel al vastgelegd. Voor, voor een belangrijk deel al vastgelegd. Dus en dat, daar ontworstel je voortdurend aan. Je, je probeert je daar voortdurend aan te ontworstelen. En tegelijkertijd is het ook heel genoegelijk... om. Uh, jezelf te kunnen blijven, want dat heb je nodig om te overleven. Dus dat is die rare splitsing waar hij op een gegeven moment zegt van... ik haat gewoonte. Zijn eerste vrouw, zijn eerste huwelijk is om die reden stuk gelopen. Hm. Zij was gek op gewoonte. Gewoonte versleed zij voor de waarheid. Oh, gewoonten, waarheid. Hij, maar tegelijkertijd constateert hij dat hij één vat vol gewoonte aan het worden is. Die man die zich zoveel vragen stelde. En dat, dat vindt hij en bedreigend... En hij vindt het heel aangenaam. Ik weet niet of je je herinnert in het boek. Dat is in een mantra komt dat wel terug. Dat hij, hij staat s morgens op. Uh, zo half zeven, kwart mm -hmm. voor zeven. Dan, dan en dan, dan gewoon hij, even rustig gaan zitten. En, en dan kijken. gaat hij net met de kat. De kat loopt voor hem uit. Sanu, de kat. Ja? Die krijgt dan eten. Dan gaat Mozart aan of iets anders op de, de cd-player. Dan ADV, loopt hij naar de de Onderdag zo te beginnen. Ja, Dan haalt hij de krant. De krant slaat hij open. En ik kan doorgaan. Hè? Ja, je is kan elke doen. dag hetzelfde. Maar de rest van de dag bestaat voor hem ook uit dat soort dingen. Hij staat... De dood Wim Keizer, Want daar gaat het uiteindelijk over. Over de eindigheid van dit bestaan. Je zei het is in het begin van, van dit uur. Het is misschien wel een lofzang uh, op de dood. Um, als je de dood uh, een paar keer van zo nabij hebt uh, ervaren... gevoeld, wat je ook vertelt, tot vier keer toe... dan is er dan nog angst? Ja, daar uh, zou ik graag een heel mooi, poëtisch, schitterend antwoord op willen geven. Maar dat is er niet. De laatste keer dat ik het heb meegemaakt... dat was tweeënhalf uh, jaar geleden of zo, bij een hartoperatie. Toen dacht ik van nou, de kans... Ik wist niet precies wat er ging gebeuren tijdens de operatie. Dus de kans dat de, de, het gebeurd zou zijn met de koopman bestond. Niet zo dramatisch als die man in mijn boek. maar mm -hmm. uh, Dus ik denk dat het wordt paniek. Dat is uh, zeker s morgens vroeg. Uh, om 7 uur komen ze bij je bed. Dan krijg je de pillen. Dan weet je dat je al een beetje gaat wegdoezelen. Dus dan als je afscheid van het leven neemt, is het dan. want het is, ja, Dan ga je in een soort roesje en dan moet je maar afwachten wat er gebeurt. Uh, dan gaat het er even niet om dat ik een geniale chirurg had enzovoort. het gaat om je eigen perceptie van wat er gaat gebeuren. En van een computer die zegt 17% kans dat het toch misgaat. En uh, ik, dus, Utoni uh, was de avond ervoor was met mij in de kantine van. of de restaurant moet je tegenwoordig zeggen. <lacht> restaurant van het Ja, wij kennen dat, de kantine uit Groningen, <lacht> weet je wel. De, de wat, restaurant nou, het restaurant van het ziekenhuis. Toen, toen was die, die uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Die. Het over elkaar buitelen van, van, van gevoelens en sensaties van rust, onrust enzovoort, dat was er. Want dan wil je een ijsje? Nee, ik moet niet aan denken dat je dat. Ongewis, totaal ongewis. S'nachts heb ik uh, vrij lang wakker gelegen. Ik kon niet goed slapen, logisch. Maar ben, was tegen de morgen de rust zelf. En dat is geen woord van geloof, de rust zelf. Ik keek van mezelf op, ik denk, ik ben normaal gesproken een zenuwenleier. Ik zie altijd al ongelukken gebeuren, nog voordat er zelfs maar een fiets op, op de weg is, zal ik maar zeggen. Maar uh, op dat moment dacht ik van, maar waarom? Is ja. het, hoe is het mogelijk dat ik nu, het was 7 uur morgen? Want waar kwam die rust vandaan? Gewoon, ik heb nagedacht over alles en nog wat. Ook, ook de dingen uit mijn leven kwamen voorbij. Uh, niet als, zoals men zegt, je leven komt voorbij. Nee, gewoon een aantal dingen waarvan ik dacht, van, was, was het nou de moeite waard? Was het niet de moeite waard? Wat was het Jouw hoofdvraag, hè? was het de ja, moeite waard? Nou was het de, ja, je doet toch moeite in het leven? Dat overkomt en? niet alleen. Ja, het is zeer de moeite waard. En, uh, uh, dus de, tegen de morgen kwamen de verpleegsters. En uh, goedemorgen, goedemorgen. Eerst zijn de pillen, nou dank u wel. En, en in alle rust. Dan is de subvraag, wat maakt het leven de moeite waard? Nou, het de, leven van Wim Keijs. Het antwoord van mij dus op de vorige vraag is dat mm -hmm. je dus van jezelf opkijkt. En dat is weer vreemd. Dat ik niet kon voorstellen van mezelf dat ik me zo zou gedragen. En dat je dan plotseling, jij denkt ik ga in paniek morgen. Dan komen ze in die pillen. En ik, jullie bouwen dan de lul. Ik, ik ga er waarschijnlijk aan. Of de kans is groot. En je bent de rust zelf. En je maakt toch grappen met de verpleging. Dat had je van tevoren niet van jezelf gedacht. Dus dat staat weer een beetje haaks op het voorgaande. En zo mm -hmm. blijven we bezig. Maar goed, een Wat maakt het leven de moeite waard? Ja, de, de, de, je kunt ook zeggen. Wat maakt het juist zo ontzettend bezwaarlijk? Dat je ooit wakker bent gemaakt. met de mededeling van een. Maar op een gegeven moment. word je weer gewoon. Uh, mag, mag je weer verdwijnen. Dus dat is maar van. Hè, Vanuit welke invalshoek? Als je de, de vraag stelt. zo wil stellen. <laughs> Maar er is ontzettend veel Dat het leven de moeite waard maakt. Het is toch een krankzinnige aangelegenheid. Het is een krankzinnige aangelegenheid. Dat is waar hij ook mee zit. Dat, dat, dat, waar we het in het begin over hadden. Misschien moet je, moet je het antwoord op die vraag op, op de tegel schrijven. Je had al iets bedacht, hè? Ja, nou eventueel. Eventueel. Ja, ik bevind. ga even melden wat er zo dadelijk op deze zender te horen is. Dan uh, kun jij die tegel beschrijven. 8 um, uur, één op straat. Bent u inmiddels al aan gewend, denk ik. Rob Oudkerk praat met huurders en verhuurders in Amsterdam. De monumentenstatus redden de naoorlogswijk Jeruzalem in Oost. En uh, dit blijkt nu een melkkoe voor de verhuurder. Deze kleine verwaarloosde woningen gaan voor de hoofdprijs in de verhuur. Daarover spreekt Rob Oudkerk zo dadelijk. En Wim Keizer heeft de tegel beschreven. En daar staat op... Het leven is één groot blijkbaar. Hij is mooi, Wim Keizer. <laughs> en ik hoop dat heel veel mensen de moeite gaan nemen om uh, dit boek, deze enerverende leeservaring, te ondergaan. Dat hoop ik oprecht. Dank de laatste tafel. Zo heet het uh, geschreven door Wim Keizer. Een mooie avond verder. Dank, meneer Keizer. Dit was aflevering 2700 en. 66, jawel. Morgen ontvangen wij Tatjana Bozic die een film maakte over ex-mannen. Happily ever after. Tot dan. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Vrijdagavond van 7 tot 8. Mandiade.